Eerst een klomp met het NOS-journaal. De piloten weer staken. Het COO-overleg tussen de luchtvaartmaatschappij en pilotenvakbond VNV is opnieuw mislukt. Volgens VNV zijn de verbeteringen die EasyJet biedt te mager. De twee eerdere stakingen van de Nederlandse piloten hadden weinig effect... omdat de EasyJet tijd genoeg had om buitenlandse vervangers in te zetten. Nu is daar geen tijd voor, zeggen de piloten... omdat de staking maar zes uur van tevoren aangekondigd hoeft te worden. De asielzoeker die in Winschoten gewond raakte... is niet mishandeld door de extreemrechtse groepering Soldiers of Odin. Dat zeggen de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Oldampt... in een verklaring. De zaak kreeg landelijk aandacht, onder meer door Kamervragen van de PvdA. De asielzoeker zou actief zijn als kinderlokker... en daarna door Soldiers of Odin zijn mishandeld. In werkelijkheid raakte hij gewond bij een vechtpartij in een café. De topman van de Rotterdamse zorginstelling Laurens stapt op... Ook twee directeuren leggen hun functie neer. Laurens staat op de lijst van de elf zwakste zorginstellingen. Topman Tepas zegt in een toelichting dat zijn positie binnen de organisatie ter discussie was komen te staan. Daarom gaat hij weg. Hij ziet af van een vertrekregeling. Laurens was het er niet mee eens dat de instelling op de zwarte lijst stond... en dreigde met juridische stappen die de bekritiseerde verpleeghuizen hebben tot dit najaar om orde op zaken te stellen. Bij een ongeluk op de A58 is bij Bavel een automobilist om het leven gekomen. Zijn auto sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. Iets verderop bij Tilburg was ook een ongeval waarbij drie mensen gewond raakten. De A58 was een tijdje helemaal dicht en er trokken vanmorgen zware buien over het gebied. Op sommige plekken viel in korte tijd 40 millimeter regen. Ook op andere snelwegen in de regio waren aanrijdingen. Het weer zware buien met kans op onweer, later ook met hagel. Vandaag ook zon en het wordt 23 tot 28 graden. Morgen nog kans op buien, zondag veel zon en de temperaturen blijven dit weekend zomers. Dit was het ZFM af... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Herbert de Hart van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam is het wegdek in slechte toestand. Zes kilometer file staat tussen afrit Leerdam en Gorkum. De rechte rijstrook is dicht. En de brug op de N403 Loenen-Hilversum is weer dicht eh, door technische problemen. In beide richtingen is de N403 dicht tussen Loenen en Oud-Loosdrecht. En tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Dan hebben we het natuurlijk over de sport gepresenteerd door uh, Henny Rukert. En ik geef uh, meteen het woord aan Henny. Goedemorgen, Charles. Uh, allereerst, ik, ik wil even weten waar je woont. Waar ik woon? Ja. In Bloemendaal. Ja, maar waar? Welke, welke straat? Oh, de Kinheimweg. Daar is morgen het feestje, dames en heren. Want uh, Charles <laughs> is morgen jarig. Van harte, uh, jongen. Ah, ja, dankjewel. Ja. Ah, okay. Je mag eigenlijk niet feliciteren voor het zover is, hè? Nee. Dat, dat is de godenverzoek, oh, toch? Oh, nee, wel nee, joh. <laughs> Okay. De laatste uitzending uh, voorlopig van het seizoen, want we gaan in de maand augustus een beetje vakantie houden. Maar we hebben een prachtig stelletje mensen hier in de studio zitten. Allereerst is daar Ron Smit, die volgende maand gaat proberen uh, kampioen van de wereld te worden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan wel proberen. Ja, nou, je bent het al eerder geweest, dus het moet kunnen, toch? Ik hoop het, ik hoop het. Okay. Daarnaast zit uh, Jesper Rasch. Dat is die jongen die afgelopen woensdag de ronde van Beverwijk... Nee? IJmuiden, nee, hetzelfde -meiden. ongeveer ongeveer. Het ligt bij elkaar. Ligt bij elkaar. Ligt bij elkaar. De, en, en een van de grootste talenten in Nederland. Dus uh, als je dan over uh, Dumoulin praat, dan kan je in de toekomst over ras praten. En uh, verder hebben we dan Hans Wolf, oud rugby international. Tegenwoordig uh, oude een voetballer ja. bij de Koninklijke HFC. Maar ook Zandvoort. dus het is een Zandvoort, uh, Zandvoorts onder en we draaien natuurlijk de muziek van de gasten. Allereerst van mezelf, hier is Helene. Je chez ma maman. Moi chez Ja, Hélène, Julie en Claire. Uh, we hebben een hoop gasten in de studio. Er is een hoop te bepraten. Uh, er zijn een hoop vragen en een hoop antwoorden ook. Dus ik geef uh, Henny weer het woord. Het gaat natuurlijk vandaag over wielrennen. Dat kan haast niet anders, hè. Met uh, de laatste dagen van de Ronde van Frankrijk voor de boeg. Wordt heel erg spannend. Maar ik ga iets voorlezen... wat ik vanmorgen in het Algemeen Dagblad uh, zag staan. Een column van Thijs Sonneveld. Ik ga er een stukje uit voorlezen. Die houding alleen al. Ik weet niet hoe lang hij erop geoefend heeft. Maar het kan niet anders... of hij zit iedere avond voor het slapengaan nog urenlang... Tom, kom je nu naar bed of hoe zit dat... Voor de badkamerspiegel op een rollerbank om de details te perfectioneren. Hij is met zijn tijdritfiets versmolten. Alleen zijn benen malen. Zijn rug is stil. Als je er een biertje op zet voor de tijdrit kun je hem na afloop weer afhalen zonder dat er een druppel is gemorst. Bij het carnaval in Maastricht is de rug van Dumoulin zelfs de enige manier om een volpilsje van de ene kant van vrijhof naar de andere kant te vervoeren. Alles glimt en blinkt. Zijn benen zijn geschoren met een lasergestuurd scheermes en gepolijst met een mini-zamboni. Hij trapt niet op zijn pedalen, hij streelt ze. In de bochten gooit en smijt hij niet met zijn tijdrietfiets. Hij leidt haar in één vloeiende beweging langs de hekken, alsof hij de tango met haar danst. En op de vlakke stukken zit hij zo dicht met zijn neus op het stuur, dat het net is alsof zijn fiets wordt getongzoend. Misschien is dat ook wel zo. Mannen, je reactie. Thijs Zonneveld. Over de man die deze toer gemaakt heeft, vind ik. Jesper. Hij, hij rijdt ontzettend hard. Mooi, Tom, Mooi, hè? En uh, vooral die uh, overwinning van vorige week was wel het mooiste, denk ik. Vond het jammer dat hij zijn tweede werd? Uh, ja, natuurlijk, maar ik denk dat Vroom wel veel beter was en dat dat ook wel uh, te verwachten was. Maar het was een mooie tijdrit, hè? Wat red mooi, hè? Altijd. In bon, is dat een voorbeeld voor je? Nou, nee. Ik ben heel slecht in tijdrijden. Ik zit altijd maar te wachten en voor het sprintje te winnen. Maar als je nou het verschil ziet tussen Doetum de Molen en Mollema. Het is een wereld van verschil. Ik denk dat uh, Mollema ontzettend veel energie verliest. Doordat hij zoveel beweegt. Inderdaad. En dat, uh, ja, dat kost kracht. Dat kost ontzettend veel energie. Ja. Maar het is er genot om te zien uh, zoals, die, zoals die jongen rijdt. Vroom Echt. was onafvolgbaar, Hans. Ja, maar ik, ik, denk, ik denk dat hij ook, ook die totaalrenner is. Ik, ik zit hier naast twee kanjes, uh, als ik kijk naar Jasper, jong. Maar in mijn ogen geknipt voor de bergen. Uh, ik kan me herinneren, ik, ik uh, fietste ooit met mijn broer ook de Galilee op... En mijn broer is ook zo tenger als Jasper. Ik ben meer een bonk. Dus ik trok werkelijk mijn sturen uit mijn balhoofdstel. En ik ging helemaal kapot. En op een gegeven moment, wie komt er naast mijn fiets? Mijn broer, die was één sinaasappel aan het pellen. <lacht> nou, dan, ben je, dan doe je niet meer mee. Dan ben je totaal klaar. Ik, ik vind Dumoulin, ik heb er van zinnig veel waardering voor. Maar het is natuurlijk niet een totaalrenner. Denk je dat hij, dat wil ik graag weten. Jasper, wat denk jij, gaat hij volgend jaar rondrenner zijn? Of blijft hij tijdritspecialist? Ik neig naar het eerste eigenlijk. Wat hij vorig jaar heb laten zien. En ook aan het begin van het jaar in de Giro. Hij kan het wel aan. Ja, dat denk ik ook. Dus Hans, we zijn het niet met je eens. Dan, Henny, ik kom graag volgend jaar terug. Ron, even naar jou toe. Jij gaat volgende maand in Oostenrijk. In, hoe is het ook weer? Sanctio, Sanctio, Sanctio. Sanctio, Ga je weer proberen wereldkampioen te worden? Wat is het om wereldkampioen te zijn? Nou, dat is, uh, ja, dat is ontzettend leuk. Dan mag je een heel jaar mag je in, uh, of in een uh, trui rijden. En dan, uh, ja, dan iedereen kijkt naar je. En dat is, uh, voor een wielrenner is dat uh, natuurlijk ook als je een Nederlands kampioen bent. Dan rij je een heel jaar in zo'n rode blauwe trui. Leg de mensen even uit, want je bent natuurlijk uh, niet meer de jongste zoals Jesper naast je. je bent iets ouder, maar er zijn dus wereldkampioenschappen voor verschillende leeftijdsgroepen. Ja, dat, dat verschilt per, uh, per vijf jaar. Dus en, uh, ik, ik zit jaar in de uh, categorie 65 plus. Ken Jesper, Jesper kan het niet, <laughs> en, en maar nog, nog niet. Maar. Dat betekent dat je hoe oud bent? Ik word 65, 65. over een maand. Maar mag je dan wel meedoen al? Ja, het is van de leeftijd 1951. Ja, dus het begint uh, meteen aan het begin van het jaar al... Uh, wat grappig, want Hans Wolf is ook van 1951. Ja, ja maar dit is ook ontzettend goed jaar hoor, 1951. <laughs> nou, ik dacht dat het 48 beter was maar... Oké. Okay. Jesper, jij bent een stuk jonger. 18, 18 jaar. 18. Ja. En de toekomst ligt voor je. Wat is je plan? Wat wil je? In de, in de sport, ja, ik wil uh, mezelf blijven ontwikkelen en beter worden. En uh, ja, bij, het liefst bij een mooie ploeg, natuurlijk. Over twee, drie jaar dat ik echt bij een uh, mooie ploeg. Mag en kan rijden. Mag ik je daar even onderbreken? Want er zijn eigenlijk geen opleidingsploegen meer. Plugge heeft gezegd dat hij het wel wil proberen hè, om het er, uh, weer bij te krijgen. Maar er is op het moment niks voor de jeugd. Hoe komt dat? N nou, dat, dat is niet helemaal waar. Er zijn wel een aantal uh, opleidingsploegen die uh, echt voor de ontwikkeling van de renners gaan. Ik denk dat er een stuk of twee, drie zijn er. Uh, maar er zijn er wel inderdaad een paar die zijn er echt voor de prestaties. Maar er zijn er wel een aantal die voor de ontwikkeling zijn. Jij kijkt iets verder dan je wielrenners lang is. Want je bent ook met een hele leuke opleiding bezig. Vertel. Journalistiek in, uh, in Utrecht. Op ja. de hogeschool ja. En wat is dan je idee? Wat wil je worden? Schrijven? Wil je televisie? Wil je Spor radio? Sportjournalist. Ja, nou. En dan eigenlijk, ja inderdaad, ja, ik zat lang te twijfelen tussen radio en televisie, maar ik denk dat ik radio toch wel het uh, mooist vind. Dat heb je goed gezien hoor, want zo is het wel. Ja, ja zeker. Radio is het mooiste medium dat er is en het snelste. Dat, dat ook. Ja. Maar leuk joh, ben je, in welk jaar zit je? Ik heb nu het eerste jaar gehad en die heb ik, uh, heb ik gehaald, dus ik mag uh, in augustus, september, september mag ik beginnen aan het tweede jaar. En in de wielerwereld uh, heb je je naam al gezet, hè? want je, hoeveel overwinningen heb je al? Dit jaar heb ik er, uh, ja, heb ik er drie. drie overwinningen. Knap man. Ja, het, gaat, het gaat steeds beter, zeg ik altijd. Nee, nee. Hans Wolf, jij bent uh, net zandvoorter geworden. Hè? Zo mogen ja. we dat wel noemen. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik, uh, mijn vrouw heeft sinds uh, vier maanden... een strandhuisje vlakbij uh, Ries. Of dat heet tegenwoordig. Uh, uh, ja, ik weet ook niet hoe het heet. ze ja precies. En... Uh, nou ja, toen ik hier binnenkwam, zei hij tegen mij van Hans, zo kun je er niet uitzien. Maar het is geen televisie vandaag. Ja, maar de mensen kunnen je wel zien, want er hangen over de camera's. Het gaat gewoon op Ik kom net 40. van het strand en ik heb geen andere ja, kleren ze bij ze me. Kijken, dan ik... ze, ze kijken niet onder de tafel. Nee, dat is waar. Dat is waar maar goed ook. <laughs> so, ik heb geen andere kleren dan, dan, dan, dan ik op dit moment. Dus op dit moment, ik woon in Heemstede, dus eigenlijk moet ik zeggen. Dus ik fiets wel elke week een paar keer op en neer. Dat, dat geeft mij een dikke kuiten uh, wel aan. Ja. Maar eigenlijk ben ik zandvoerder, dat is waar, je niet. Ja. Jij bent consultant in projecten in ontwikkelingslanden. Um, Leg uit. Um, dat gel geldt met name uh, Afrika en Azië. Uh, de zeer arme gebieden, vooral de gebieden ver weg van de grote steden. Daar uh, wonen natuurlijk miljoenen en miljoenen families... die uh, afhankelijk zijn van uh, hoe de natuur zich ontwikkelt... op het gebied van eten, drinken en noem maar op. En dat gaat nogal vaak mis. Dus wat wij proberen, en dat doen we doorgaans via de Europese Unie... dat wij daar projecten neerzetten langdurige. Ik heb de laatste 16 jaar eigenlijk... min of meer in het buitenland uh, gewoond. Dat wij uh, met langdurige projecten dus uh, de mensen helpen... hun eigen uh, ja, zaakjes uh, te regelen. Dat, dat kan zijn, uh, laat ik zeggen, uh, invalide mensen... Uh, proberen te, te leren lopen, maar ook, laat ik zeggen... hun vak proberen te leren... Dat kan zelfs in Jemen het geval, ik bedoel, dan hebben we het alweer over vrouwen die uh, behoorlijk een tweede, derde viool spelen. Uh, maar dat kan overal zijn, dus het gaat met name om uh, zwakkere groepen, ouderen, uh, vrouwen en kinderen, om die een, een leefbare de, situatie te maken, maar dan structureel. Je bent wielenliefhebber. je hebt uh, zo'n beetje alle calls in Frankrijk gehad geloof ik, ja. maar je voetbalt ook. Ik voetbal ook. Uh, eigenlijk was ik een rugby, dat heb je gelijk. Nee, maar oké, okay, je vraagt voetbal. Ja, dat rugby, dat wil ik zo nog wel even benoemen. Want we, vo we, vo we voetballen samen. Ja. En ik krijg er wel eens een opdonder van je. Ja, dat spijt me. Um, <laughs> het, het, uh, ja, het voetballen is... Kijk, ik ben nu, dat, dat, uh, dat zei uh, uh, Ron net ook, 64, dan moet je erop passen. En, en het, het goede aan rugby is... Dat wil ik uitop blijven roepen is: je mag geen enkele tackle met je benen maken. Doe dat één keer, ben je voor je leven geschorst. Dus dan zie je ook dat die mensen hooguit, en dat was in mijn tijd ook, hooguit een geschoor, gescheurd oor of een kapotte wenkbrauw of een bloedneus. Heel soms een gebroken nek in de scrum, maar dat was wereldnieuws. Maar dat is het dan ook. Je ziet eigenlijk nooit beenproblemen. En als je nou kijkt naar mensen van onze leeftijd, ik kijk nu Ron ook even aan. Dan zijn het in het algemeen mensen die knieproblemen hebben en probleem. En dat komt in mijn ogen vooral door, uh, door voetbaltakkels. Ja. Heb daar hebben we dus geen last van. Je speelde twee interlands. Tegen landen die niet meer bestaan, hè? <lacht> landen die niet meer bestaan. West-Duitsland en Tsjechoslowakije. Waarom maar twee? Uh, ik was student in Groningen. En uh, dat betekent we hadden een, een centrum in Den Haag. Bij de, de Haagse Rugbyclub. Ja, het ging, allemaal niet meer zo, het ging niet zo snel als, als, als, als nu. Dus zeg maar, kijk, Als ik met een trein daarheen moest, kostte mij dat een weekend. En eh, dat was eigenlijk de reden dat ik afhaakte. En eh, op conditievlak was dat niet echt het geval. Ik heb zelfs nog selectiewedstrijden voor GVAV gespeeld. Dus dat was dan meer lokaal, omdat ik in Groningen studeerde. Maar het was meer de afstand. En er is nog een tweede wel, hoor. Dat, dat je ziet dat, en dat zie je ook bij cricket bij als ik het zo mag zeggen... Dat, er zitten toppen en dalen. Er gaat, drie jaar gaat het fantastisch goed. En dat komt door inbreng van of studenten of van buitenlanders. En dan zakt het weer drie, vier, vijf jaar totaal in elkaar. En dat heb je ook met, uh, met, uh, met, uh, met de rugby. Je bent uh, begonnen bij Sportclub Enschede. Ja. Mijn hemel. Het oude FC 2 Ja, samen met Enschede's boys was dat de fusie, uh, ja. geloof ik, in 1965 was het, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik heb nog achter de goal gelegen... Hoe heette dat eerste divisie? Daar kon je gewoon achter de goal liggen. Kun je, je niet meer voorstellen. Ja, wel kan nu weer, tweede divisie. Oké, okay, we wachten af bij de Koninklijke HFC. Of zouden er te veel mensen komen? Ik, nou, <laughs> ik denk dat de veiligheidsvoorschriften... wat zijn vooral dit heen? Dat is zo. We draaien vandaag jouw muziek. En ik weet niet wat Charles klaar heeft staan. Nou, we gaan maar eens even naar een witte, een witte kamer. En, uh, met de muzikanten die ik ook zeer waardeer. Dus ik ben heel blij met dat lijstje van, uh, van Hans Wolf. Uh, Eric Clapton uh, met zijn Cream... Jaren 60. Speciale reden, Hans, of niet? Nee, ik heb. Uh, nee, nee. nee, nee. nee. Okay. Ik heb ge geen anekdotes erbij deze keer. We gaan okay. luisteren. Lekker nummer. station black roof country no gold payment tired starling Kindness in the heart crown gitaar, Erik Clapton. Gaan we weer terug naar de studio? Want uh, we hebben een aantal gasten hier die uh, praat over wielrennen, over voetbal, over rugby. You name it. Over sport. Henny presenteert het. En natuurlijk uh, hebben we ook twee telefoongasten. Want ik heb uh, Henny ook inmiddels Martijn aan de lijn. Uh, André Kuyper. En uh, die gaat ons helemaal bijpraten over het wielrennen, natuurlijk. André Jans heet hij hoor. Oh, Sorry, André Jans. Neemt en niet en maar... dat is eigenlijk een GVAV'er. En nou willen het leuke dat uh, Hans Wolf, die naast me zit. Uh... <laughs> Die is uh, een man die bij GVV selectiewedstrijden ja. heeft gespeeld. Ja. Uh, André, hoe vind je dat? Oh, ja, leuk. <laughs> ja, je ziet. Die, die, eigenlijk is die voetbalwereld ook klein. Want je komt steeds meer mensen tegen die je al een aantal jaren geleden hebt gezien. Hè? Ja, ja, ja, ja. En dat, uh, dat heeft toch ook wel zijn een charme. Maar ik heb in, uh, in Andorra heb ik uh, Guimard nog even gesproken en Viraank. Nou <laughs> oh, ja, leuk man. Jij hebt een, uh, een fantastisch weekend gehad, hè? Ja, dat is niet te geloven als je met een privévliegtuig uh, mee wordt genomen door de grote baas-eigenaar van Sunweb. En je wordt naar uh, Spanje gebracht, want we konden niet landen in Andorra. En uh, je staat daar op een uh, plaatselijk vliegveld in de buurt waar helemaal niemand is. Maar wel een helikopter. En er stond een helikopter op ons te wachten, ja, en die moest ons naar Andorra brengen. Toen hebben we de hele route. Uh, we hebben eerst de grote baas even afgezet bij de start. Uh -huh. En toen zijn we langs de route gaan vliegen en die piloot, die deed ons een plezier, uh, die heeft ons over de route en dan konden we reclamecaravaan zien. En dan zie je dus de honderdduizenden mensen in campers en uh, later op de grote klimmen zie je ze dus in tutu gekleed om de renners daarbij Holland te gaan begeleiden. Hè, dan zeg ik altijd de afdeling boekhouding heeft een snipperdag. En uh, ja, we hebben dingen gezien daar, ik heb dingen meegemaakt. Ja, ik, ik ben vaak bij de koers geweest, en, maar het was 30 jaar terug dat ik bij de Tour was. Dus dit was wel weer eens een... Uh... André Jans, uit Veendam gaat na 30 jaar weer eens een keer naar de Ronde van Frankrijk... en ziet gelijk de mooiste overwinning uit de Nederlandse sportgeschiedenis die er ooit is geworden. Ja, ik weet niet of je het filmpje ervan gezien hebt. Ja, dat heb ik. Het, het, het, niet alleen dat, uh, dat het regende pijpenstelen... en de, het, het, het regende ook knikkers uit de lucht. Een ja. soort kievitseieren. Uh, en daar kwam ineens die Tom de hoek om... en dan, dan de daar die gilden het uit... Du Moulin, Du Moulin, waardoor uh, alle mensen in de VIP-ruimtes ineens de Marseillaise aanhieven. Die dachten dat het een Fransman was. Echt waar? Ja, want er rijdt een, een Franse Du Moulin mee, hè? Ja, ja Samuel, dat kleintje. Ja, ja. Ja, maar ik, uh, uit respect voor de renners, ben ik dus ook gewoon in de regen blijven staan. <laughs> en het was drijfnat. En uh, ja, daar komt Tom aan. En die was al aan het juichen. 100 meter voor de meet. Ja, en dan, dat is dan een moment. En ze hadden daar allemaal camera's om ons heen. Dus dat hebben ze vastgelegd. En dat staat in een filmpje. Geweldig, <laughs> geweldig weekend heb je gehad, Marshallite. Nou, nou, nou. En ja, jij nou, maar nou, ontkennen dat het Sunweb zou zijn. Terwijl Ron het ja, hier zat te roepen vorige nou, week nou, ja, En Embargo. Dus dan hou je je eraan. Ja, ja. Maar je wist best met wie je daar naartoe ging, natuurlijk. Uh, nou, dat uh, Joost Romeijn de eigenaar en uh, de, de beginner van Sunweb daarbij zou zijn, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. Ja. Ontzettend ja. leuke vent, en, uh, een man met visie, want uh, ja, visie, hoe moet je dat zeggen dan? Hij heeft NAC verkocht ja. als hoofdsponsor ja. en hij is doorgegaan met een professionele wielerploeg. Verstandige man. In al 2000 dagen. Nee, hey, verstandige man. Oh, ik weet het niet. Ik, uh, ja, dat, dat, uh, daar mag ik me niet over uitlaten, anders krijg ik al die ballen weer tegen mijn kop. Hey, luister, ik ben begonnen met een uh, stukje uit de column van Thijs Sonneveld. Ik weet dat het niet jouw vriend is, maar schrijven kan die wel. En uh, dat ging over Tom gisteren. Ik heb nog nooit zoiets moois gezien als de tijdrit gisteren. Oké. Okay. Nou ja, hij zit ook perfect op die fietsen. Oh. Ik heb alle mensen meegemaakt. Uh, uh, net als Adriaan Helwegen. En, en zijn, uh, ik heb goed kennis gemaakt met Iwan. Ja. En de visie die die man heeft. Nou die zie ik exact één op één gekopieerd terug. In het concept van GVAV voor de lange termijn. Het <lacht> is allemaal zo simpel als wat. Ja, ja, het is simpel. Het is maar. zo simpel als wat. Professionals, do your job. Ja, is je beroep sportman, dan doe je dat 100%. En alles wat je eraan kunt doen om beter te worden, moet je gewoon doen. Hier zit uh, Jesper Rars. Die heeft ja. uh, afgelopen woensdag ja. uh, zijn derde overwinning dit seizoen gehaald. Dus 18 jaar. Dat is gewoon een talent voor de toekomst. Ja. ja. Wat heb je hem mee te geven? Als renner uh, zorg dat je wat bergjes oprijdt. Zorg dat je je lichaam verder ontwikkelt dan alleen je benen en je longen en je hart. Vooral rond trainen... armen trainen. Zorg dat je een compleet uh, gespierd atleet bent. Want fietsen alleen... alleen maar op die pedalen drukken... is het niet meer. Je ziet ze allemaal heel goed bezig in de sportschool. En... Uh, Ga daar aan werken. En er zijn specialisten genoeg te vinden... die precies de trainingen voor je kunnen maken die je nodig hebt. Nou, zijn vader kan het ook, want het is uh, de oude kampioen van Zandvoort. Dus, uh... Ja, goed. Uh, kijk, die, die oude... en als ik in de spiegel kijk, dan zie ik ook zo'n oude... <laughs> Uh, die hebben vaak die concepten die eigenlijk een, een beetje uh, aan verbetering toe zijn. Laten we zeggen, de, de, de manieren waarop getraind werd in het verleden... en waarop uh, naar voeding werd gekeken, uh, zijn een beetje aan vernieuwing toe. Ja. Hè? We kunnen uh, dingen anders gaan doen. En dat zie ik dus gebeuren bij die uh, Giant-ploeg. Dat wordt dan de Sunweb-ploeg. En ze beginnen ook met een uh, jeugdopleiding. Hè? Ja, dus wat de, uh, wat de KNWU deed... Uh, dat zet men door met een eigen uh, kweek, zeg maar. Nou, er zit er hier een. Die kan je er zo bij schuiven. <laughs> ja. ja, ik wou dat ik er iets over te zeggen zou hebben. Nou, maar, maar je kan in ieder geval een aanbeveling doen, toch? Uh, dat zou ik wel eens kunnen doen, ja. Maar dat, uh, daarvoor ben ik te weinig zelf bij wedstrijden aanwezig. Nou, maar kan je, het... je vertellen uh, dat Jesper uh, een goede collega zou zijn van uh, Tom Dumoulin? Uh, ja. Wat vind je van de woorden Jesper, Wat, van André? We hebben samen nog gefietst met die man. Wacht, wacht even, wacht even. N Wat vind je van André's verhaal? Uh, ja, dat... Uh, geen uh, woord aan toe te voegen. Uh, <laughs> uh, het, het klopt eigenlijk wel, het, alleen niet... Uh, uh, in de sportschool is natuurlijk goed, maar niet, ook niet weer te veel. Want dan uh, kom je straks helemaal geen berg meer op als je zoveel spieren hebt natuurlijk. Maar uh, ja, het is wel waar we overal uh, goed om denken. Niet alleen je benen, ook uh, eten natuurlijk. en uh, ja. Je hele lichaam moet eigenlijk in orde zijn. Schrijf de naam op, André, want dat wordt uh, talentje van de toekomst. Nou, laten we het hopen. Hey, maar jij had nog iets over andere talenten. Want je zei net in het vorige gesprek, toen ik je belde... we ja. hebben volgend jaar gewoon drie Nederlanders bij de eerste vijf. Hoe kan dat nou? Nou, dat zal me niets verbazen. Ja, de, de talenten die, die zich nu aan het ontwikkelen zijn... Die, uh, niet drie bij de eerste, maar de zomaar drie bij de eerste tien. Dat zou zomaar kunnen gebeuren als ze de juiste weg naar, daarnaartoe blijven bewandelen. Eh, en uh, geen risico's nemen. Nou, ik zie Mollema nog overkomen. <tiedert> <Ja. tied> u, vandaag of morgen, ja, ik hoop dat hij niet een ram krijgt, maar... Uh, je zou uh, Kruiswijk erbij kunnen rekenen. Nou, en uh, Wout Poels, die kan ook zomaar een uitslag rijden. In ja, Europa. daar wil ik het even met je over hebben. Want die Wout ja. Poels, dat is gewoon natuurlijk toch de grootste en de beste van deze hele ronde van Frankrijk, of niet? Ja, ja ik denk dat als hij volle vol bak gas geeft in een finale, dat hij ook vroom nog wegrijdt. Dat denk ik ook. Ja. Als hij niet de hele dag op kop hoeft te rijden. Maar dan moet hij de persoonlijkheid en de lef hebben om te zeggen, zo, tot hier en niet verder. Nee. Maar de, de, de tactiek van deze ploeg is natuurlijk wel nuikend voor het wielrennen, hè? want ze halen hoofdspanning weg. Ja, nou, ze hebben een, een uitstekend concept en wat nu eigenlijk ook door uh, Giant voor een groot deel wordt aangehangen... Ze fietsen op hun metertje. Hè, ze hebben overal metertjes ja. aan hun lijf zitten. En ze zitten tot aan de rode streep. Ja. Je mag niet over die rode streep heen. Nou, als je tijdens... net aan, onderaan die rode streep zet... dan moet iemand anders wel zo hard fietsen... wil hij nog weg kunnen rijden. Dat is gewoon onmogelijk. Dus ze blijven gewoon tot onderaan die rode streep doorrijden. André, nou. tot slot wil ik graag een uh, advies van je hebben... aan de man die uh, volgende <laughs> maand 65 wordt... en het wereldkampioenschap gaat rijden. In Sankt Johan, in Pongau, in uh, oh? Oostenrijk. Ron Spitt, ja. die zit hier weer. Kijk, Ron, hey, veel succes. Uh, je wilt toch geen tips van mij hebben, hè, van hoe je de koers moet rijden? Nou, uh. nou. Vertel <laughs> eens, Ron. Uh, nou, André, je weet mijn tactiek, hè. Aan het wiel blijven, aan het wiel blijven en hopen het speurtje te winnen. <laughs> ja, nou ja. Maar het is, kijk, ik vind het de laatste tijd, als je naar het wielrennen kijkt, de verrassingen... In de finales is ook altijd aardig om te zien. Froem eh, die ineens verrast. Eh, Sagan die ineens vooruit gaat zitten boren. Eh, en ze zitten allemaal in zo'n kampioenschap naar jou te kijken, Ron. Van, nou, die zit op het spurtje te wachten. En ineens is die weg. <tie> 1800 meter voor de meet. Nee, Dat kan ja. ook gebeuren natuurlijk. Hè? Dan moeten ze je nog maar terug zien te krijgen. Want ik zie die kont van je nog voor me bij het nieuwe link. <tie> ja. <tie> ja, want laten we het even, even in de herinnering terugroepen, André. Jij ja. kon ook aardig fietsen. Nou ja, dat moet je maar aan Ron vragen. Ik, ik heb aardig wat gefietst, maar ik ben er vrij vroeg mee gestopt. Moet ja, waarom eigenlijk? Nou, ik, had, ik was 19 jaar en ik had eigenlijk alleen nog maar gefietst vanaf mijn veertiende. En het doel was uh, om beroepsrenner te worden. Uh -huh. En om je eerlijk de waarheid te zeggen, ik had al zo verschrikkelijk veel gezien van wat er zich in die wereld afspeelt. Uh -huh. Dat ik bij mezelf gedacht heb van, joh, ik ga gewoon verder leren. En ik ga wat anders doen. En een paar maanden later uh, begeleidde ik safaris in Afrika. Dus dat kun ik kiezen. Je. Ja, ja, ja. En achteraf heb ik nog wel met Kneet en, en met Kuipertje gesproken. En dan waren ze ook al veertig geweest. En dan uh, zagen we elkaar wel eens. Hm. En dan zeiden ze, joh André, ik wou dat ik jouw leven had geleid. En niet al die jaren op die rotfiets had gezet. Maar ja, en je bent en, nu de man die het wielrennen op een verschrikkelijk goede manier uh, propagandeert. Je hebt dankjewel. WAF, W-A-F, op Facebook. Ja. En daar komt eigenlijk alles op. Ieder filmpje, iedere etappe, ja. alles, alles staat erop. Mijn complimenten daarvoor. Dankjewel. En ik heb voor jou een heel mooi nummer klaarstaan. Ja, maar we hebben ook nog een uh, Martijn onder de top, Henny. Want uh, die ja, heeft maar, het uh, allemaal... die moet heel even wachten. Oh, die die moet nog, oh Martijn, je hoort oh. het. Maar, we, we gaan naar Ma Dernière ja. En uh, dat is voor jou. Oké, okay, dankjewel. Dag Hennie. Dag. Het Ik je geen reunie. Dit is Sven Duif die u hoort op dat prachtige nummer van Ramses Schaff. J'ai fait mon plan de crépuscule. Je ne les fais pas crier encore. Roah le païen, le pauvre diable. la mort me tire par les cheveux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 Komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me. Laat me. Laat me mijn eigen gang God maar gaan. Laat me. Viva, viva, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Le Père Hugo. Moi que ne pense pas l'histoire, je manque d'esprit à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw zangen. je zwarte schaap, je trouwe vent. Ik blijf nog lang en liefst nog langer.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 Duif. prachtig, maar dernière volonté. Wat vind jij ervan, Hans? Ja, Hennie, kom op, uh, laat me mijn eigen gang maar gaan. Dat kost dagen. Uh, Wilrenners zijn solisten, aan de ene kant maar aan de andere kant niet. Maar mag ik een link maken naar uh, Tim Krabé, de renner? Ja, maar uh, ik wil eerst even jouw reactie op deze, op deze zanger. Nou, ja, mag ik dan toch serieus zijn... Uh, de zanger zelf niet, maar ik heb naar de tekst geluisterd. Eerst uh, moest ik via jou naar de Franse tekst luisteren... maar gelukkig werd het daarna uh, Nederlands. Dank je wel. Nee, maar uh, in alle ernst, uh, als je kijkt... ieder voor zich en god voor ons allen... zoals wij opgevoed zijn uh, vroeger als, als ja, wielrenner. Ik heb hooguit maar één koers gegaan, uh, gedaan, uh, Jasper. Dat was in uh, Grijpskerk in uh, 1979... Dus wie ben ik eigenlijk om daarover mee te praten? Maar de, dat was vroeger wel veel meer ieder voor zich, God voor ons allen. En als je dat tegenwoordig uh, ziet en als je dat tegenwoordig hoort... en als ik net André Jansen ook hoor hoe dat allemaal gaat... wat de achtergronden allemaal zijn, ik, ik haak een beetje af. Dus ik denk dat het, uh, dat het beter is uh, voor jongens als Ron om, uh, om dit soort analyses uh, te maken. Maar, vond je het mooi? Prachtig, uh, Henny. Nou, waarom vraag ik dat? Het is de zoon van Charles. Oh! Zegt hij het al meteen. Ja, nee, dat is juist het grapje. <laughs> mooi, hè? Ik heb nog nooit zo'n mooi nummer gehoord, denk ik. Nou, kijk. Ja. En dat zegt hij niet omdat het jouw zoon is, of zo. Nee, nou, hartstikke mooi. Dankjewel. <laughs> eh, nog steeds Martijn onder de knop, uh, Henny, want die wacht, oh, die wacht okay. al een tijdje. Die jongen heeft geduld. <laughs> Zou die iets over voetbal weten? Vooral voetbal in Haarlem. Nou, vertelde, toch? Wat zeg je? Over het algemeen wel, toch? Ja, toch? Hey jongen. Goedemorgen. Sorry dat je even moest wachten. Ah, ja, dat ik nu alle tijd. Oké, okay, goed zo. Hé, hey, um, hoe vond jij die muziek trouwens? Ja, schitterend. <laughs> uh, ik mocht hem vorige keer, dat ik bij jou was, uh, mocht hem ook uh, goed, hè? Uh, uh, aanhoren. Ja. ja, dat is wel heerlijke muziek, toch? Ja, blijft een mooi nummer. Wat heb jij nou nog voor voetbalnieuws, joh? Uh, nou ja, iets wat jou ook aan het hart gaat. Ehm... Uh, de, de KNVB die heeft een, een, een, een, een, met een hoop bombardie weer een nieuwe regel. Uh, ja, die zijn de weg kwijt hè, bij de KNVB, dat weet je. Ja, daar, daar, daar, ja goed, dit is weer een bevestiging. Ja. Uh, ze hebben nu bepaald, uh, ik moet wel zeggen, hij is inmiddels wat genuanceerd. Maar ze hebben van de week uh, uh, bekendgemaakt dat er een, een vreemde regel uh, in de tweede divisie en derde divisie uh, geldt. Ja. Um, in de tweede divisie komend jaar, uh, komen komend jaar vier um, uh, tweede elftallen, de jonge elftallen van uh, de betaald voetbalclubs uh, komen uit. Hè? En um, er is nu uh, bekendgemaakt dat um, uh, indien een speler van zo'n betaald voetbalclub uh, uh, van het eerste elftal geschorst is, wegens een uh, niet al te zwaar uh, vergrijp, dat hij wel uh, uh, actief mag zijn in het tweede elftal. Ben jij vast de goede regeling? Ik vind het een, een, een geweldige regeling. Waanzinnig ja, zijn ze dit, daar, joh. Dit, dit, die dit, mensen zijn dit, gek, dit joh. Gaat, dit, gaat, dit gaat nergens over. Uh, nou, is gisteren wel uh, uh, er nog een bericht achteraan gekomen: dat er inmiddels een aantal eisen aan uh, gesteld zijn. Uh -huh. Een speler, speler mag niet ouder zijn dan 23 jaar. En hij mag niet uh, meer wedstrijden, uh, meer dan 10 wedstrijden in het eerste elftal gespeeld hebben. Uh, nou, maar wat, goed, uh, de, ik, de, uh, je, je hebt die. Uh, uh, uh, hoe heet die jongen van daar zit? ...goeie um, goede middenvelder. Nou ja, goed, die is op dit moment 21 jaar, speelt wekelijks. Ja. Dat houdt dus in dat hij uh, uh, met een beetje pech, ik noem maar pech, gewoon C, wel nog in actie mag komen. Ja, dat, uh, dat, uh, het is bizar. Die regel die bestond omdat uh, de beloftecompetitie zeg maar, altijd natuurlijk een eigen competitie hadden. Ja. Dat was helemaal apart van het amateurvoetbal. Ja. En uh, ja goed, dan gelden die regels voor alle verenigingen. Ja. Maar nu worden vier verenigingen in die tweede divisie worden gewoon uh, bevoorrecht. Hey, als ik zeg 125 miljoen, wat zeg jij dan? Uh, Paul Pogba? Ja, wat goed voor je. <laughs> wat geld, hè? Ja, Die is dus vijf jaar geleden weggelopen bij Manchester United. Ja. Om niet, en die ja. komt nu terug... en daar moeten ze er 125 miljoen voor betalen. Ja, het, het zijn bedragen die... Uh, uh, uh, nou goed, ik, uh, ik las uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, de, de gehele uh, Eredivisie... de afgelopen vier jaar maar 115 miljoen of maar, in totaal 115 miljoen euro heeft, uh, heeft uitgegeven. Ja. En voor één e speler gaan ze dat hele bedrag... dat uh, ja, is te gek voor woorden. Debiliteit is, vind e ik dat. Nee. Het het het bil Het is gewoon bil joh. Ja. Huh? Ja, weet je, ze gaan natuurlijk weer berekenen met uh, hoeveel shirts er verkocht worden... en uiteindelijk zullen ze zich op de tapen even over terugverdienen. Oh, jawel. En, je wel. Gaat meer. Ja. en oh, uiteindelijk, uh, wij als Nederland uh, trekken het op en aan het kort zijn... Maar weet je nog, in 1973 was Johan Cruijff uh, de belangrijke man op de transfermarkt. Weet je nog wat die toen kostte? Ik heb, uh, zelf was ik het toen nog niet, maar vertel, jij weet het. <laughs> 1,2 miljoen. Ja, het is, het is echt. Dat is toch, echt. joh. Ja. Hé, hey, aan de andere kant, jouw voetbal in haarlem.nl heeft weer een fantastisch ding op de rol staan. Hè? Je hebt het over de, de nieuwe onder-23-competitie. Ja. Ja, we hebben 24 clubs die mee gaan doen. We starten op, uh, op uh, uh, 6 september. Is de eerste speelronde. We spelen maandelijks één, één, één ronde. Uh, we willen geen extra belasting zijn op de het met toch wel drukke, drukke competities. Uh -huh. uh, maar goed, we, we gingen uit uh, toen we dit idee uh, creëerden van 8, uh, misschien 12 ploegen. Maar 24 ploegen. Nou, jij doet gelukkig ook mee met je, met je, met je elftal. Nou ja, geweldig. Dit, dit overtreft in ieder geval op dit moment al, uh, al onze verwachtingen. Ja. En uh, ja, wij gaan er alles aan doen om er een mooie competitie van te maken. Ja, je zegt het, Jij doet ook mee met je elftal. Je hebt het over zaterdag 1, hè? Want pas op, ik heb geloof ik zeven teams of zo uh, onder het. Ja, klopt, ja. Sorry. Met, met zaterdag 1, ja. ja inderdaad. Oké, okay, man. Hey, heel fijne vakantie, want we zijn er uh, uit tot uh, de laatste maandag in augustus. Dan beginnen we vanuit het clubhuis van HC uh, Ook weer met dit programma. Ik heb nog één, één klein dingetje. Ja. Um, als mensen uit Zandvoort zich uh, morgen enigszins vervelen, hangt nou ze natuurlijk genoeg te doen. Morgen om 12 uur ja. op Sportpark Duintjesveld, Zandvoort 1, mm -hmm. um, Ajax zaterdag 1. En, um, voor Zandvoort is afgelopen week de, de voorbereiding begonnen. Mm -hmm. En ja, goed, uh, je bent zelf ook uh, laatst bij Ajax geweest. Het uh, blijft iets bijzonders om tegen die club te voetballen. Ja. Morgen, 12 uur. Hartstikke leuk. Goed dat je het even meldde. Helemaal goed. Fijne vakantie. Hetzelfde. <laughs> Dag. Hoi. Hoi. mensen Die de weg naar de snelheid niet kunnen vinden. Dit was Derek en de Domino's. met Key to the Highway. En dat werd. Uh, voor ons uh, aangeboden door Hans Wolf. Het keuze van zijn lijstje. Ja, Hans Wolf is. Uh, tweevoudig rugby-international. maar hij is ook voetbalscheidsrechter. En je hoorde net Martijn Prinsen. over dat nieuwe idee van de KNVB. Wat vind je ervan? Nou ja, wat ik, wat heel erg lastig is. Ik is, is, is, is, bedoel, een scheidsrechter is. Uh, je moet zeer geconcentreerd en goed voorbereid de match ingaan gaan. En dat doen wij echt allemaal. We spelen een redelijk hoog niveau in de West 2 zitten wij dan. En er is altijd wel wat. Wat nou, is redelijk hoog? Nou, die klassen ken ik niet echt uit mijn hoogte. Dat moet ik je bekennen. Maar um, op zich maakt het trouwens ook niet uit. Want ik heb misschien ook lager, hoe lager hoe meer problemen. Ik bedoel, dan heb je het al over de grensrechters die nooit te vertrouwen zijn... En hoe hoger je speelt, moet ik zeggen dat er wel iets meer te vertrouwen zijn, deze mensen. Maar goed, uh, je gaat dus heel goed voorbereid ga je naar die wedstrijden toe. Uh, je doet heel serieus uh, de, de, de spelerskaarten. Nou, dat doen we tegenwoordig allemaal online. Maar als je nou met die regeling die ik net hoor van, uh, van André... dan denk ik van, dit is een extra belasting weer voor een scheidsrechter. Want ik heb ook wel regelmatig gelazen gehad van tevoren... dat een kwartier voor de wedstrijd werd gezegd dat de tegenstander zei van... hé, hey, die mag helemaal niet op de lijst staan, want... Nou, Als scheidsrechter zie je dat niet, 1, 2, 3. Dan moet er weer een heel verhaal achterkomen. Dan moet de voorzitter erbij komen. Dan moet de KVB worden gebeld. Ja. Dat is gewoon niet leuk. Dat haalt je totaal uit je concentratie. Uh, want je moet gewoon met je, met je mensen, je, met je, je veld, je netten, de ballen. Alles moet op orde zijn. De mensen achter de hekken, et cetera. En dit kan je er gewoon niet bij hebben. En dit is de zoveelste aanslag, eigenlijk, vind ik, die uh, wordt gedaan op, uh, op, op het niveau en de kwaliteit van de scheidsrechter. Ja, maar dat niet alleen. Die, ik, ik heb net gezegd, de KNVB is de weg kwijt. Ja. Het gebeurt op allerlei gebieden. Ja, ja, dat ja, kan ja, het kan ja, toch gewoon ja, niet? Ze ja, maken het voetbal stuk. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik volg jou een beetje dit, dit, dit, op dat vlak. Ik ben het helemaal met je eens. Ik begrijp het ook niet. Ik bedoel, ga nou eens gewoon op het veld staan... en luister nou eens naar die directe omgeving. Maar op een of andere manier heb ik ook de indruk dat ze in een ivoren toren zitten. Ja. Nou ben jij uh, scheidsrechter in West 2, ja. je woont in West 1, maar je, je fluit in West 2, dat heeft ook een reden? Of? Nee, sorry, uh, ik, ik, ik ken mijn land. Oh, Noord-Holland okay. Noord nee, is, uh, mijn... is het West ja, 1. Ja, okay, maar sorry. dat maakt niet uit. Oké, okay, maar je moet dus als, als, als scheidsrechter, ja, je moet je dood ergeren als je dit soort dingen hoort. Ja. Ja. Is het dan nog wel leuk om te doen? Nou ja, het antwoord is ja, omdat de grootste laat ik zeggen, compliment wat ik altijd wil hebben, is dat er aan het eind van de wedstrijd wordt gezegd, goh, was jij er ook. Het grootste compliment is als je nooit een, een, een gele of rode kaart hebt hoeven te trekken. En um, nou, dat is een, gewoon een drive die je hebt van als je ergens mee begint. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn twee dingen die waar vaak misgegaan, dat is praten en schoppen. Wat ik er wel altijd uit kan halen is praten. Op een of andere manier lukt me dat in 10, 15 minuten. Dan haal ik de aanvoeders erbij en dan, dat praten gaat er wel uit. Maar dat schoppen niet. Ik bedoel, maar dat ja. hebben ze met zichzelf te maken. Ze schoppen mij niet. Kijk, als ze, zichzelf, ze elkaar doodschoppen, ja, dat is jammer. Ik kan dat niet tegenhouden. Nee, ja, je lacht, maar ik bedoel, maar het praten, dat, ja, dat, uh, ja, dat is heel heeft dus iedereen mee te maken. En dat, dat haal ik er wel uit. En, nee, ik vind het persoonlijk heel erg leuk om een hele grote risicowedstrijden uh, te fluiten. En, uh, het regelmatig buiten de deur. Maar HFC belt mij specifiek wel als, uh, als het er weer een risicowestrijd is. Vraag me niet naar de clubs, kan hey, nee, ik met meteen nee. ruzie. Nee, nee, dat zou ik niet doen. Ik niet doen. Uh, over HFC gesproken. Ik vind het, en, en de KNVB dan, ik vind het schandalig zoals ze met de Tweede Divisie omgaan. Ja, ja. Het slaat echt helemaal nergens op. Het is nee, dat, competitievervalsing tot in uh, ja, de grootste uithoek. Ja. Jij ja, zit er heel diep in, Henny. Ik, ik wat minder, maar wat ik dus zie, ik, ik ben jaren lid. Dat is dat het een hele leuke, gezellige amateurclub is. Met een fantastische vrouwenafdeling. Met een enorme uh, gehandicapte afdeling. Uh, met een partij vrijwilligers van hier tot Tokio. Het is een dorp. Hè, met, ook met russies, intriges, liefde, alles zit ja, er omheen. Waar niet? Ik ja, waar niet? Er gaan ook dingen fout. We gaan op dit moment ook wat te snel. We zijn natuurlijk van de hoofdklasse naar de topklasse. en nou Gaan we maar door, gaan we maar door. En dan zie je dus ook de beveiligingseisen, de extra criteria die de KNVB stelt aan het voetballen op dat niveau. En dan zie je toch, ik kijk dan outside inside, dan, dan zie je toch dat die club daar echt Piano ja, spelend, uh, kaboutertje noem ik dat. Die kan net niet bij de toetsen. En elke keer redden ze het net weer, maar dan krijg je zo weer ongetwijfeld een, een boete of zo. Maar iedereen doet geweldig zijn best om dat niveau te halen. Maar als jij zegt, met alle eisen die er weer bij komen, met betalingen en met uh, semi-prof-achtige constructies. Ja, de, de, de club heeft daar gewoon. Die doet zijn best. Maar... maar je zou toch gewoon als Koninklijke HFC kampioen van Nederland moeten kunnen worden? Ja, met amateurs. Als amateur. Ja, waarom niet? Ja. Nou ja, klaar. Punt. Waanzin. En ze reageren nergens op. Er zijn allerlei clubs, hè, HBS, Kwik, eh, noem ze allemaal maar op... die het niet willen, AFC. Maar het gaat gewoon door. Ze ja, er dus is het maar... natuurlijk ook wel een verschil... tussen de, vaak de besturen van de clubs en de spelers zelf. Ik heb wel een aantal spelers gesproken. Ja, die zitten er vaak wat anders in. Dat is natuurlijk, dus het kan zijn dat de KVB alleen maar luistert naar die spelers. Dat weet ik niet. Hmm. Maar opnieuw, als je de administratieve organisatie eromheen moet zetten... en dat is een uh, job. Dan, uh, dan moet je ongelofelijke inzet kunnen plegen. En het blijf, we blijven amateurs. Ajax tegen HFC 2-1. Telstar HFC 1-0. Ja. Ze draaien als een tierenlier ja. met verdons schot. Ja. Ik heb het gehoord. Ik heb het niet gezien, ik heb het gehoord. Stel nou dat ze kampioen worden. De KNVB zal er alles aan doen om dat uh, niet te laten gebeuren. Want dan gaan ze gewoon weer punten aftrekken, natuurlijk, omdat we geen profspelers hebben. Bespottelijke ja. zooi, man. Ja, dan krijg je ook weer de constructie dat, uh, dat ze volgend jaar ik opnieuw beginnen met je, met je, met je opbouw. Denk ja, ik. Dan lopen ja, ze allemaal weg. En, ja. Ik weet het niet, er zijn ook betrekkelijk weinig uh, jeugdspelers van de, die doorstromen naar de, naar de Koninklijke HC eerste team zelf. Dus ik denk dat dat ook nog wel een punt is waar. Misschien dat dat ook wel in het nauw komt op dit moment, zelfs door deze hele constructie. Maar dan wil ik dan nog wel hard oproepen dat ik dat ook wel doodjammer vind. Dat is zo. We hebben jouw muziek vandaag. Dus ja, ja, maar ik heb even tussendoor, want uh, we hebben natuurlijk ook de Vierdaagse. De, nou, daar gaan we natuurlijk de, vanmorgen niet over praten, nee. want we zien allemaal wel hoe het loopt. <laughs> <laughs> maar maar uh, uh, ja, die komen aan op de, op de uh, villa via gladiola, traditioneel. Koning is er ook nog bij aanwezig. Maar wij hebben, omdat het wielrennen tot, tot, tot en met zondag toch nog uh, puur in de belangstelling staat, toch meer met het Franse gevoel, niet met gladiolen, maar met de rozen.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 l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler, u hoort het luisteraars niet, de gladiolen, maar de rozen. Daar gaat het om in het leven. En dat geeft ons helemaal ook het Franse gevoel. En we zijn natuurlijk heel dicht bij het wielrennen. Ook het tweede uur, straks na het nieuws, de reclame. Dus blijf luisteren naar Zierven van Zandvoort. Zandvoort Sport, Watertorensport met Henning Rukert en gasten. Si